Telkens weer zie ik dit ongelukkige entree in mijn nieuwe parochie als een voorteken van onheil? Neem in uw omgang uw geloof en uw intelligentie mee, maar laat uw hart thuis. Dat zal me moeilijk vallen. Vandaar mijn zorg. Ik heb God om raad gevraagd. Ik ben bang. Ik weet niet hoe ik de mensen moet benaderen. Ik heb het gezocht bij de armen. Ik weet eigenlijk veel te weinig van dit dorp. Je moet maar eens een avondje komen praten. Dat zou ik u niet aanhalen. Dat zet kwaad bloed. Ik heb het gezocht bij de rijken. U zult eerst eens moeten leren hoe uw parochie in elkaar zit in Waarde... voor u zich bemoeit met de onderlinge betrekkingen van diverse families. Ik heb het gezocht bij de doden. Je vlucht.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 Het is uw plicht stervende bij te staan, de biecht te horen, communie uit te reiken en het geloof te prediken. Het financieel beleid van de Progojanen gaat er niets aan. Niet zolang het een fatsoenlijk beleid is, want zolang er geen wet bestaat tegen een woekernotaris. genoeg! Of dit? Goeie daden doen over de rug van een ander. Daar hou ik niet van. Of dit? mens die de hele dag alleen maar denkt aan zijn plicht, dat wordt een uitslover. Zo, zeggen ze dat? Dan zeg ik, ik ze denken. Of dit? Ik ben maar een blaffende hond. Helaas, kaplaan. Maar misschien groeit er op den duur nog een herder uit u. Wat heb ik gepresteerd? Dit? <lacht> Voila. Bravo, zonnepartij. Of dit? <lacht> ah, kijk, dat is één. Dat is twee. Drie, vier, en eentje is fijn. Ziet u wel precies gepast, na u. En toch heeft Bourbonte door mijn bemiddeling de brouwerij van der Schoor gered en zijn zoon ingekocht in de zaak. Ah, kapolaan. we gaan even naar de keizer voor een bor op de goede afloop. Zie u nog. Zie later, heren. Geluk gewenst. Voor wie deed ik dat? Voor wie? Ik zou... We zouden u niet meer kunnen missen. Ik jou... Ik jullie ook niet. Er is bezoek voor u. Bezoek voor mij? Ik heb nu geen tijd. Ik moet zelf op bezoek. Zeker bezoek. Ja, maar het is een vreemde meneer in een automobiel. Oh, ja. Oh. Uh, nou, uh, breng hem maar een kopje ja. vooruit. En uh, vraag meneer binnen te komen. Of u maar binnen komen. Ja. Goedemorgen, Eva. Mijn naam is Palme administrateur van ons Limburg en bouwgrondmaatschappij Tijdig. O, oh, dat, uh, dat is een hele eer. Komt u helemaal uit Den Haag met die automobiel? Tjonge, tjonge, tjonge. Nee, nee nee, uit Heerlen. Een uh, half uurtje rijden maar. Tjonge, tjonge. Ik doe er met de fiets heel wat langer over. <laughs> uh, hoeveel kilometer is dat nou nog? Dertig uh, of zo? Uh, zoiets, ja. De naam ons Limburg. Zegt u iets? Oh ja, natuurlijk. Geboren en getogen. O, oh, dan kijken. Ach, ligt dat niet bij Roermond? Nee. Uh, Oh, de kerken, zo heet ik. Oh, oh, oh pardon. <laughs> nee. Hebt u wel eens van dokter Poels gehoord? Uh, director van Welzen? Nee. Ja, natuurlijk. Maar uh, ik weet niet of ik de aangewezen ik, persoon... Ik, ik was bij uw pastoor die me met nadruk naar u verwees... omdat uw voornaamste belangstelling in deze parochina's en zeggen... uitgaat naar maatschappelijke problemen. Is dat niet juist? Uh, ja, dat uh, is zo zeker is dat het mij verdriet doet als ik zie dat de helft van dit dorp hier zomers wegtrekt om mm. ergens anders zijn brood te verdienen. Oh, dank u wel, kapitein. gaat u zitten. Oh, dank u zeer. <tus> <tus> <tus> <tus> <tus> U weet dat er vorig jaar een groot gebied is aangewezen voor proefboeringen voor een vierde staatsmijn. Uh, ja, de Maasvelden. Ik heb in Krauwinkel en Schinnen die rare bouwsels wel gezien. <lacht> ja, het zal een hele drukte geven als het zover is. Mm, en veel werkgelegenheid, meneer Cabral. Zeker, dat is een grote zegen. Dat kan het zijn als wij tijdig maatregelen nemen. Tijdig. U begrijpt waar ik op zinspeel: bouwgrondmaatschappij tijdig. Dank u. Ik denk dat u een maatschappij vertegenwoordigt die grond koopt om er huizen op te bouwen. Met die verstande dat het ons, en met ons bedoel ik vooral de grote initiatiefnemer dokter om begonnen is om... Oh, dank u zeer. Dank u zeer. Eh, begonnen is om onverantwoordelijke prijsopdrijving van de prijzen te voorkomen. In uh, opdracht van de staatsmijnen. Uh, dank u, dank u, Katrin. zo mag ik dat niet stellen. Wij zullen bij aankoop natuurlijk zekere garanties krijgen. Maar het gaat ons vooral om de volkshuisvesting. Ja, het gaat ons niet zozeer om de mijnen. Gestel dat hij daar komt. nee, nee. nee. Mm. Mm. Grote industrieën trekken nu eenmaal duizenden arbeiders aan en daarmee weer kleinere industrieën zoals scholen, winkels, sociale instellingen. Nee, wij zullen dus woningen moeten bouwen. En daartoe willen wij door tijdige aankoop van bouwgronden de bouwverenigingen in de gelegenheid stellen zonder winstbejag. Maar moet men daarvoor niet erg veel geld hebben? Erg veel, meneer Capellan. Had ik het maar geweten. Ik heb zo pas van de notaris vijfhonderd gulden afgetrokken, maar die heb ik dan aan de vrouw gegeven om onder de armen te Ook oh. oh, Neemt u een stuk kersenvlaai? Kersen uit mijn eigen tuin. Heel graag, dank u zeer. Ja, ik, ik kom overigens niet om geld in Waarde, Wij beschikken over bescheiden middelen. Er zijn vijfhonderd aandelen van duizend gulden geplaatst, waarop tien procent is gestort. Dat is natuurlijk niet voldoende voor belangrijke aankopen. Nou, natuurlijk. Maar... Met... En derhalve zijn wij namelijk uh, ertoe overgegaan tot de uitreiking van 4,5% obligatieleningen. Groot 500.000 gulden tegen een koers van half uh. Vijf series in stukken uh. van uh. 1500 en 250. Uh. Uh. Nou, als ik dat allemaal hoor... Dank u zeer. De eerste serie is al geplaatst. Ja. U ziet dus dat men eh, groot belangstelling heeft en dat wij alle vertrouwen hebben. <lacht> no, no, no. En, en, uh, en wat zegt de bischop daarvan? Moseur Dremans. Ja. Moseur Dremans vindt het een katholiek initiatief... Van groot sociaal belang. Hij heeft dan ook zelf een aandeel gekocht. Oh ja, dus uh, de staatsmijnen hebben er niks mee te maken? <lacht> Laat ik u eerlijk antwoorden, meneer Kappelaan. Wij zullen trachten ongeveer 120 hectare te kopen. En daarvan zullen de staatsmijnen een derde deel overnemen. Dat voorkomt grondspeculaties... waardoor buitenstaanders met grote woekerwinsten zouden gaan strijken. En het garandeert ons voldoende middelen. Bovendien zouden de mijndirecties anders ge ...dwongen zijn tot langdurige onteigeningsprocessen... ...terwijl ze toch zo snel mogelijk wil beginnen met het bouwen van de nieuwe schachten... ...zodra de juiste plaats van de mijnzetel is vastgesteld. En waar hangt dat van af? Van de, van de proefboringen. <coughs> Die moeten namelijk uitwijzen waar de makkelijkst bereikbare en grootste kolenrots... Ja, we zien. Ja, toch vind ik het een beetje vreemd dat een man als dokter Poels zulke grote zaken doet met die staatsmijnen. Mm. Vergeet u niet dat er op deze manier 80 hectare overblijft voor de woningbouw. Poels vindt grondspeculatie een asociale activiteit, waardoor het grote belang van de industrialisatie in dit achtergebleven gebied geschaad wordt. Het was zo'n vredig dorp. Vredig? Met werkeloze brikkenbakkers, keuterboertjes en leegstaande klotten. Dromen over idealen is mooi, meneer Kappelaar, maar idealen aanpassen aan de harde realiteit, dat is mooier. Wat verlangt u van mij? Dat u ons plan propageert. Dat u de bevolking aanmoedigt zich akkoord te verklaren met de bedragen die zullen worden geboden. Maar ik ben hier nog niet lang genoeg om zoveel invloed te hebben. Ach, uw pastoor heeft me naar u verwezen. Om me op de proef te stellen. Hij wil weten of ik ja zeg, maar hij zou willen dat ik nee zeg. Waarom? Omdat hij de toestand wil laten zoals het is. Een industrie, zegt hij, trekt horden vreemdelingen aan. Anders denken de godlogenaars. Uh -huh. En u? Tja. Bent u bang voor een pastoor die Bonhomme heet? Bang, ja. Laf niet. Hoop ik. Volgende week vrijdag is er een bijeenkomst in Café de Keizer. Komt u? Ik ben bang van wel. Dank u. En nu wordt het echt mijn tijd. Ik moet echt op ziekenbezoek. Zal ik u zo ver brengen? Oh, uh, uh, met de automobiel? Oh, nou, voor één keertje dan. Ja. Zeker graag. Katrien! Oh. Uh, Katrien, ik ben even naar uh, met de automobiel. Oh, Pas die dan maar op, ja. dat doe je jas aan. Ja, zo. Wacht die me Ja. Mijn hoed, Katrien, mijn hoed. Ja. Maar nooit is wat. Kan je goed met volk overweg? Best. Is dat al? Oh, die jongen met rust heeft moe. Nou, dan kan je toch wel eens gezellig wat vertellen? Ja. Ja. Is van de schoor aardig? Oh ja. En Mieten? Ook. Ik zie er niet vaak. Maar je ziet het al bij de koffie en aan tafel. De familie eet binnen. Wil jij dan niet? Ik eet met het volk in de keuken. Jij wil mij toch niet vertellen dat een zoon van Nicolaas Bonte met de knechts in de keuken moet eten, hè? Hij is toch niet meer dan de anderen? In het werk, ja. Net als die jongens die reserveofficier worden. Die beginnen gewoon als soldaat. Maar aan de stukjes op hun kraag kun je zien dat Oh, keuken... Louis, hoef voor mij geen stuk in een kraag. <laughs> als hij zijn werk maar goed doen, heb ik gelijk. Ja, waarom. Jij praat dus nooit met mythe. Nee. Nou ja, zo'n is vaartje, Ja, je vrouw... Nee, juffrouw. Zeg jij juffrouw tegen de? Ja, natuurlijk, dat zeggen ze allemaal. Jij bent niet allemaal. We hebben die voor niks al dat geld op tafel gelegd. Hou de hoop, of ik ga naar de keizer. Nou, je zit tegenwoordig meer in de keizer dan dat je thuis bent. Een mens moet op de hoogte blijven. Ja. Heb je gelezen, Louis? Die nieuwe bouwmaatschappij die is opgericht. Die bouwmaatschappij tijdig. Nee. Die is opgericht. <lacht> Met het idealistische doel om zonder winst bejagd, maar wel voor een hammerkrats. Gronden op te kopen om daar arbeiderswoningen op te bouwen. Ja, lees maar. Mooi hè? Reken maar dat die idealisten ze direct met een grote winst doorverkoop aan de staatsmijnen. En toch zijn er nog stommelingen die daarin getrapt zijn. Voor hoeveel? Oh, een fooi, 10 gulden de kleine roede, een dikke 6.000 voor een hectare. Hoe krijg je je zo gek? Dat moet je maar eens vragen aan de kapelaan, jongen. Ja, dat grootste woord. De vergadering. Dat het onze plicht was en dat we een voorbeeld moesten geven en zo. En dat krijg je met zo'n moderne halfwaspriester die zich inbeeldt. Dat hij sociaal werker is in plaats van zielzorger. Ze zeggen dat hij een oogje heeft tot Mieter van de Schoor. Foei toch! Wie zegt dat? Het volk bij ons en René Bongaert. René Bogart is geen omgang voor jou. Die wil je trouwens alleen maar jaloers maken... ...om die zelf een oogje op mieten heeft. Dat gepraat bevalt me niet. Maar moet het heen met de geestelijkheid... ...als er zo over ze gesproken wordt. Dan ben maar de pastoor. Dan kijk je de mensen tegenop. Er is... ...de minder Parochianen... ...een beroering over dit dorp gekomen... ...die uw herder verontrust. En waartegen hij tijdig wil waarschuwen. Wij mogen niet twijfelen aan de zuivere bedoelingen van hen die deze onrust veroorzaken. Wij hebben de grootste bewondering voor de sociale verbeteringen die, dankzij de vereniging ons Lingburg, dankzij de Rooms-Katholieke Werkliedenbond en zijn actieve almorzinier Poels, dank ook zij de woningbouwverenigingen en de bouwgrondmaatschappij, tijdig worden nagestreefd. Met waardering ook volgen wij de handelingen van onze jeugdige actieve kapelaan, die Monseigneur Dremans ons ter verlichting van onze zware taak heeft toegewezen. Maar... Wij ontkennen niet dat ons hart zwaar van zorg is. Het is ons ter oren gekomen dat enkelen onder u reeds gezwicht zijn voor de verlokkingen van de mammon. Anderen aarzelen nog. Maar waarom aarzelen zij? Omdat zij denken de tijd aan hun zijde te vinden. Want wie geduld oefent, ziet de buit groeien. Dan zullen de haastigen de geduldigen benijden. En tweedracht en naijver zullen het gevolg zijn. Het waren dan ook wenselijk dat zij die met de zorg voor uw geestelijke belangen belast zijn, zich nimmeren mengen in transacties van zakelijk belang, opdat hen later niet beweten zou worden, de een benadeeld en de ander bevoordeeld te hebben. Laat ieder voor zijn eigen geweten beslissen... ...goed te handelen met zijn dierbare geboortegrond. Maar laat ons niet meer vergeten... ...dat het zwarte goud... ...dit vredig dorp onherstelbaar zal verminken. Dat zich hier duizenden vreemdelingen zullen vestigen... ...andersdenkenden en godslogenaars. Ik bid. Dat de veranderingen die de voortschrijdende techniek nu eenmaal met zich brengt, u, mijn dierbare, niet tot vreemdeling maken in uw eigen geliefde dorp. Ik bid God dat Hij u de kracht geeft weerstand te bieden aan de grote verleidingen die deze welvaartsdroom in zich bergt. God, zij u genade. Amen. Zolva per catastus in meneer patris et vide et spiritus sancti. Amen. En bedankt, Paulus. Zo, een elsker om op te knappen? Liever koffie. Koffie. Koffie. Jij ziet er beroerd uit. Kunst naar zo'n biecht. Je moet niet zo zwaar op de hand zijn. We zijn allemaal mensen als je niet een beetje... Romantisch bent is het celibaat geen offer. Kan jij makkelijk zijn? Dacht je dat? Vergis je niet. Ik wil er liever niet meer over praten. Ik, wil zeggen, ik zou het liefst de hele dag nergens anders over praten. En daar... Daarom praat ik er liever niet over. Juist, logisch. En die bonje met de pastoor We staan lijnrecht tegenover elkaar. Heeft zondag een bulderpreek gehouden waar de honden geen brood van lusten. Maar ik zou het geweldig vinden als ze die hele krottenwijk van de Helmstok tegen de grond gooiden. En er nieuwe woonwijken kwamen. Een bloeiende boomgaard is mooier dan een stinkende kooksfabrik. Je moet toch kunnen geloven in een nieuwe tijd. Dus jij hebt het ze aangeraden. Ik heb gezegd dat ze tijdig konden vertrouwen. Dat het algemeen belang boven het particulier belang gaat. Had ik maar niks gezegd. Waarom niet? Er is een speculant die het dubbele biedt. Dat profiteren de mensen die gewacht hebben met verkopen nu van. En ik krijg de schuld. Enig idee wie dat is, die speculant? Het zou me niet verbazen als het een stroma was van notarispersoon. Van der Schoor heeft twaalf morgen bouwland verkocht... voor 22 gulden de kleine roede. Dat is, dat is meer dan het dubbele van wat die lui kregen die naar mij geluisterd hebben. En nu denkt iedereen dat ik daar de hand in gehad heb onder invloed van mythe. Bont is razend. Op straat steken de mensen over als ze me aanzien komen. Dan, dan hoeven ze me niet te groeten. Ik krijg zelfs anonieme brieven met de smerigste beschuldigingen. De ruiten van de voorgevel zaten vanmorgen vol koeienstront... Ik wil je weg, Barst. Ben jij belazerd? Je blijft. Je bent kapelaan en je doet wat je denkt dat je doen moet. Wist je dat Van der Schoor die grond wou verkopen? Tuurlijk niet, maar die man is zwak en geld stinkt niet. Je houdt het niet tegen. Waarom zou je... Hoe duurder de grond, des te duurder straks de arbeiderswoningen. Is dat jouw zaak? Ja, dat is mijn zaak. Ontwaakt verworpenen der aarde. Laat het is een verboden lied. Gelovige en niet-gelovige arbeiders moeten in de strijd tegen het kapitalisme schouder aan schouder staan. Wie zegt dat? Trolstra. Lees jij wel eens kranten? Nee, geen tijd. Te Serajevo is aartshertog Frans Ferdinand van Oostenrijk vermoord. En te Luterade is vrouw Euse door gebrek aan medische hulp vermoord. Maar de aartshertog was een troonopvolger. Een troon op volk Ik weet niet waar voor ligt. In Servië. Ik weet wel niet te Roomsen, dat zijn wij met ziel en harten. Roomsen, dat zijn wij in woord en in daad. Kom, kom. Wil je nog koffie? Kijk, dat is toch vrouw kunst die iedere week precies hetzelfde biegt? Dat is toch een vaste klant? Misschien geeft de pastoor een lagere penitentie. Kom, kom. Een akte van berouw en vijf onze vaders en vijf is dat is toch een koopje voor zo'n rot mensen. En waarom gaat boer Harmsen plotseling naar de pastoor? De pastoor wordt rechts behoorlijk doof. En Harmsen is een vuilbekker. Maar mevrouw Priels? Ja. Die is er toch altijd als de kippen bij als jij de biecht hoort? Ze mag biechten waar ze wil. Ik ben blij dat ik van haar geklets af ben. Let op. Daar komt vrouw Bonte. Het pest me niet. Je weet best waarom ze me vermijden. Ik weet het, ja. Ze vergeten dat priesters mensen zijn... en plaatsen ze op een voetstuk. Ik wil geen voetstuk. Jij bent er dan ook af. En het voetstuk van de pastoor wordt steeds hoger. Hij is al bijna onzichtbaar. Waarom haten ze me? Stel je niet aan. Ze haten je helemaal niet. Ze zijn alleen nijdig op je. Allemaal? Op één een... achter je. Nee, kijk niet om. Want dan verander je in een zoutpilaar. Kapelaan Oudekerk. Ik wil biechten. Wat moet ik doen? Daar. Zeg, wat, wat moet ik doen? Mag ik een penitente biecht weigeren? Het is goed, We Waar halen die rotzakken? Hij de brutaliteit vandaan! ...op mijn eigen terrein, vlak bij mijn huis, palen in de grond te slaan... ...en te doen alsof het hun eigendom is. Het wordt hun eigendom om de verdammering is. En dan zijn er hier kerels die zo lamlendig zijn... Dat ze hun goede grond. Verpats aan de haagse scheidlijsters. Voor Judas geld. Ja, van de schoor. Dertig zilverlingen. Want jou bedoel ik. Je had het recht niet om je grond te verkopen zonder mijn instemming. Kalemaan, Bonteur. Met dat perceel had jij toevallig geen donder te maken. Dat had ik wel. Want ik ben je compagnon. Dat weet iedereen hier. Ik ben zijn compagnon. Ik heb hem uit de strand gehaald. En als dank verpatst hij mijn goede grond. En behandelt mijn zoon als een voetveeg. Ik behandel al mijn knets goed... Dus ook jouw zoon. Dat was afgesproken, bond hè? Weet jij wat? Afgesproken was. Meneer van der Schoor met je deftige manieren. Afgesproken was. Dat jij geen centimeter. van je grond zou afstaan. aan de mijn. Waarom niet? Nou of niet? te blijft van mijn vader ook. Hey, hey, hey, ik kan hem aan je. Ik trouw toch met Pieter, ja. En jouw zoon wordt mijn knecht. Nou. Nou is het genoeg ik. Nu ga je naar huis doen, bonze. Ik ga naar huis als ik daar zin in heb. En als ik zeg... Mijn huis, dan bedoel ik mijn huis. Er zijn er hier niet veel, die mij dat kunnen nazeggen. Want de helft van die lamzakken, die hebben zich laten omsmoezen. En meneer Van der Zoor, met zijn mooie dochter, die krijgt nou het dubbele voor zijn grond dan jullie. En hoe zou dat nou komen? Vraag dat dan maar eens aan Capellaan Odekerke. En moet je? Ik moet weg. Wat moet je Opkomen, in dienst, er is mobilisatie. Daar komt niks van in. Aan doen als u dit meisje verzocht een andere bichtvader te kiezen. Oh, en dit nog. Ik weet niet of u uw preek voor zondag al heeft voorbereid. Mogelijk dat uw hoofd daar niet aan stond. De regering heeft een algemene mobilisatie afgekondigd in verband met de internationale toestand. Het is wenselijk als u in uw preek daaraan refereert. Er zullen veel gezinnen behoefte hebben aan een troostend woord van hun herder... Juffrouw Dora, ik kom afscheid nemen. Klaar voor Armageddon. Waar zegt u? Openbaring 1616. De strijd van de koningen der aarde tegen God. Ja. Is van der Schoen dan niet? Zalig hij die wacht en zijn klederen bewaart, opdat hij niet naakt wandelen. vang, Ik ga met je mee, Louis. Dat is goed, Bertus. En als jij dan sneuvelt, trouw ik met Mythe? Ik sneuvel niet. Jawel, ik wil het. Pang! Waarom moet ik sneuvelen? Iedereen moet sneuvelen, dat hoort. Ga weg, Bertus. Behalve week En dan trouwen we Mythe. ja. Ga de mout naar maar roeren! Heb je het gehoord, Louis? Zij heeft ja gezegd. Ja. Wie zijn vader heeft gehoord en zijn moeder heeft gegeven, Wie is nog het te Weet je al waar je heen? moet? Ja, juffrouw, daar zit Art. Dat is gelukkig niet zover. Nee, maar ze zeggen vandaar naar Groningen. Dat geloof ik niet. Waarom zouden ze Limburgers naar Groningen sturen en Groningen naar Limburg? Misschien om te zorgen dat je daar niet stiekem naar huis gaat. Het zal wel met de sisser aflopen. Ja, juffrouw. We zullen je plaats hier in elk geval voor je openhouden. Dank u wel, juffrouw. We zullen je missen. Ik u ook. die uniform staat je goed. Hij stinkt. Ga even zitten, dan zal ik kijken waar vader blijft. Hey. Zeg u maar dat ik geweest ben en dat het me spijt dat ze nou ruzie hebben over die grond. Dat trekt wel weer bij, Louis. Ja. Ik... Ik ben in elk geval blij dat we elkaar nog even gezien hebben. Ja. Vergeet u niet dat het morgen de eerste is. Dan moet u de leveranties voor Schinnen en Elslo eruit. Maak je geen zorgen, Louis. Nee, vrouw. Tot gauw dan. Ik wil niet langer wachten. Dat is mij het beste, zo. Ik hoop dat we het zonder hem kunnen redden. Ik wel. Hm. Jij niet? Ik weet niet wat u daarmee bedoelt, vader. Jij weet heel goed waar Bonten naar buiten is. Ik weet dat we zonder Bonte lang failliet waren geweest. Want als ik had geweten dat u uw grond wou verkopen, dan was dat niet gebeurd. Dus je geen Bonte gelijk? Ja. En er is nog iets veel ergers. Iedereen denkt dat u die hoge prijs gekregen heeft door bemiddeling van kapelaan Odenkerk. Belachelijke dorpsklens. Als we door de broek hier laten, laten, laten ompraten had ik nog niet de helft gekregen. Is geld voor u zo belangrijk dat u er uw compagnon voor in de steek laat? En de goede naam van een priester eraan opoffert? Bent u vergeten dat hij het was die Bonte heeft overgehaald om geld in de zaak te stoppen? Ziet u nou niet dat die notaris u gebruikt heeft om kapelaan Odenkerk in een rotstreek te leveren? Ja. Nou. En wat dan nog? Dan zullen de mensen denken dat die Oudeker mij een pleziertje willen doen. Of mij. Jou? Waarom zou die... Heb jij daar aanleiding toe gegeven dan? Bent u vergeten dat ik hem gevraagd heb een goed woordje te doen bij de notaris? Ja. En als ik het eerder begrepen had, had ik het nooit goed gevonden. Ach, ben je daarom zo kil tegen Louis Bonte? Ik ben niet kil tegen Louis Bonte. Ik verzet me alleen... Als mijn vader en zijn vader er samen een soort koehandel van maken. Ik wil zelf over mijn toekomst kunnen beslissen. Waar komen dan een godsnaam die praatjes over de kapelaan vandaan? Weet ik dat? Van Bongaarts. Bongaarts? Dat weet u toch net zo goed als ik. Dat dateert al van die reis naar het landjuweel in Antwerpen. Ik wou niet door René naar huis gebracht worden, want ik was gegaan met Louis. Daar was ik ook niet voor. Hij zou toch fatsoenlijk komen vragen. Toen heeft u toch ja gezegd. En waarom? Omdat u dacht, Bonte is de rijkste mens van de buurt. En ik ga je zo op de fles. En wie kreeg weer de schuld dat die arme René achter het net viste? Kapelaan Odenkerke. Bah. dat is een walgelijke verdachtmakerij. Kan het jij schelen, wijvige klets? Het kan me wel schelen. Als die Odenkerke geen priester was, Mythe, wat zou... Kapelaan Odenkerke is priester. Ik vind hem aardig. Ik vertrouw hem. Hij is mijn biechtvader. Ik dank God dat er in dit rot dorp... ...toch iemand is die... Nieuw wat? Er is een hagel en vuur, gemengd met bloed. En zij zijn op de aarde geworden en het derde der bomen is verbrand. En al nou het groene gras is verbrand. Al zo staat geschreven in de openbaring van Johannes, achtste hoofdstuk, zevende vers. Waaraan denken wij als wij dit gruwelijke toekomstbeeld lezen? Waaraan denken wij? Ergens in het verre Servië is een mens gedood. Oostenrijk in oorlog met Servië. Duitsland in oorlog met Rusland. Aan de Franse en Belgische grenzen staan Duitse troepen. En waaraan denken wij? En hier staat uw kapelaan. Die zelfs niet bij machten is de kleine conflicten tegen te houden. In de gemeenschap. Amper 3070. Materiële belangen, jaloezie, verdacht maken. Heb uw naaste lief gelijk. Heel goed, Erik, hoor, Kerk. Wat? Weg aan mee, geen zelfbeklag. Ja. Op de 3 augustus. Onze heren 1914, een dag die ons hart met vreugde zou moeten vervullen, dreunen kanonnen en blinde salvo's van de haat. Pathos. Ja. En de liefde niet zo zwaar ik een klinkend metalen de schelden worden. 1 Corinthe 13, afgezaakt. Nooit. De liefde is langmoedig. Zij is een dier. De liefde is niet afgunstig. De liefde handelt niet lichtvaardiglijk. Zij is niet opgeblazen. Zij handelt niet ongeschiktelijk. Zij zoekt zichzelf niet. Zij wordt niet verbitterd dat een geen geen kwaad. Zij verblijft zich niet in de ongerechtigheid. Maar zij verblijft zich in de waarheid. Zij betekent... Dat hoopt dingen zijn hoop, dat er dingen zijn vertraagd, dat er dingen de liefde vergaan, niet meer! De 3 augustus van het jaar des Heren 1914. Een stralende zondag waarop Duitsland in oorlog is met Rusland en Frankrijk. De eerste dag van de oorlog waarvan de gevolgen niet zijn te meten. En de Engelen het wier opvat en vulden hun met het vuur des altaars en wierpen op de aarde en er geschieden stemmen en donderslagen en bliksemen en aardbevingen. Je hebt het gehoord in de, Ine de terug. Jij hebt het gehoord hoe deze volgen uit de openbaring werden. Maar ook dit staat in de openbaring van Johannes. Zij zullen niet meer hongeren. Zij zullen niet meer dorsten. En de zon zal op hen niet vallen, nog enige hitte. Want het lam zal een leidsman zijn tot levende fonteinen der wateren. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen. Bemid de Ik moet u iets zeggen. Ik, ik heb de laatste weken... Ja. met de beste bedoeling. Maar is dokter Hauwers! Ga ja, hem dokter halen, doe jij het! Dat was te verwachten. Die man werkt te hard. Het is in elk geval een incident dat hij aan de oog met zijn cachet heeft. Wat zou hij hebben, Mieter? Weet jij het? Zo, ja, kom, ja, kom. Ja, kom maar, kom maar. Gaat dat kapelaan? Het kapel aan? Wat, spijt me, ik wist het voorzichtig, voorzichtig, maar voorzichtig. Laat het ineens uit. Wat... Kom maar mee. Maar... Angèle Conduisez monsieur Oudekerk chez moi en donnez lui de chambre d'amie du premier Oui mon curé En hij kan liever naar huis Misschien kan je beter met mij mee naar huis Mijn vrouw is de beste verpleegster. Bij u? Ik dacht het. Dat... Maar waarom niet met mij mee naar huis? We hebben toch geen ruzie met elkaar Oh dat is het toch nog ergens goed voor Beste vrienden Vergeet niet dat dit het huis gods is. Ga rustig terug zitten en vergeet niet in uw gebeden kapelaan Oudekerke. Laten we vooral trachten dat wat hij in zijn preek had willen zeggen... in praktijk te brengen. Laat het grote conflict waaraan de wereld in prooi is... Een waarschuwing zijn tegen de kleine conflicten. die door de gebeurtenissen der laatste maanden. de harmonie in onze parochie dreigen te verscheuren. Zo, voorzitter. Maar. Maar. Zo, gaat het? Een borrel zal u goed doen. Ik oh, mag niet aan denken. O, er zijn zoveel dingen waar een mens niet aan mag denken. Ja, dat is een waar woord, ja. Ik hecht niet aan kletspraatjes, maar ik raad u aan, houd u een beetje op de vlakte. Neem een voorbeeld van de pastoor. Die blijft buiten schot en iedereen kijkt daarom op. Oh, dat ligt niet in mijn aard. Uw kamer is klaar en de dokter komt eraan. Ja, dank u wel, maar ik zou toch maar liever naar huis gaan. Okay? Zoals u wilt. Ik zal de jongen sturen met een zijspek en een meut aardappelen voorlopig. Dat, dat hoeft toch niet? Dat doe ik toch. Ik doe altijd alles toch. Is Louis weg? Ja, ja, ja. Als het niet te lang duurt, is het goed voor hem, ja. Krijgt hij een beetje kloot, een beetje fut. Wetenschap. Ah, nou, dokter. Ah, Bonte. Hoe is het met de heup? Oh, prima. Ik hink als de beste. <lacht> Zo, kapelaan. De ene sensatie naar de andere. Ja, huh? Spijt me dat ik u voor niks liet komen, dokter. Kan die toog uit? Moet dat? Ja, of is dat tegen het zesde gebod? Nee, maar het zijn wel veel knoopjes. Zal ik u helpen? Nee, nee, dank u. Is dat genoeg? Mademoiselle, vous avez sans doute un peu de le chaux. Oh oui. Mais Oui, merci Zo, die bron van Jeanne is verdwenen. Belijacht u nog wel eens? Nee, hoe weet u dat? Hoor ik van zijn stijl? Moet het meer doen. <tie> Schaken of wist. Die parochie loopt niet weg. Nou, goed, niet zo schuw. Dit hand moet ook uit. Ach, lieve hemel. Jeger in augustus. Omhoog ermee. Omhoog. Ja. ja. ja. En zucht eens. Dus. Nog eens diep. Blijf maar zuchten. Ja. Je ja, bent aardig overspannen, hè? Kunt u dat horen door dat ding? Nee, daar hoor ik hele andere dingen door. Zo, gaat het zitten. Recht op, Beno over elkaar, Been over elkaar. Andere been. Zo, dan kom ik vanavond terug voor een prik. Waar? In je bil. Dat biertje je dan maar later. En je bedoelt thuis of hier? Hier. Hand open, tong omhoog, ja. Yes. Gelendig gat hier, hè. Mijn vrouw gaat met niemand om. Ze komt uit Utrecht, meisje Franke. Haar vader was ook arts. Ik studeerde in Utrecht. Lid van Unitas. Het koor was me te dood. Het geroddel hier. Die bongaards met dat miserige zoontje van hem. En die bekakte slapjaners van Van de Schoor. Ah, Bont is een goeie vent. Hij suipt veel, maar oersterk. Ja, dan je hadden moeten zien aan die val van het paard. Geen krimpie. Per stevige vloeken en uh, sloes. Met de rest. Enfin, als die mijnbouw doorgaat, komen er misschien een paar behoorlijke mensen bij. En die Limburgers vind ik nooit en zij niet aan mij. Levenslang vreemdeling tussen het brons, groen en koud. Dank me maar mevrouw. Mm -hmm. 38, 7, maar het is nog vroeg, dat wordt wel 40, meteen naar bed, thuis, hier, ik neem aan dat een van de tien geboden wel tegen zelfmoord is, hè? ik leen je maar weer aan, denk maar aan niets, de koorts maak je vanzelf in slaap, droom maar een beetje, als je slaapt mag je van alles dromen. tot 'n avond hè Wat moet ik ermee? Twee verzanten van de Jonker. Een hele kist wijn van de baron. En zijn spek van bonte. Van slot Marieke, die eieren. Een eigen gebakken vlaai van mevrouw Briels. Een konijn van slangen. Het is niet bij te sloven. Ik heb de deur maar aan laten staan. Zo zie je, Katrien. Gisteren gehaat. Vandaag bemind. Oh, Dank je. Goed zo gehaat? Wel nee, kapelaan. De mensen zeggen wel eens wat. Daar zijn mensen voor. De mensen zijn ook wel eens onmenselijk. Nou. Ik heb hem altijd de hand boven het hoofd gehouden, dat weet ik wel. Is juffrouw Van der Schoor al geweest? Nee. En als ze komt, dan doe ik de deur op slot. Waarom? Die slet. Apropos, onmenselijk. Oh. Oh. Stommeling. Verdomde eigenwijze stommeling. Denk je dat je zo van ons afkomt? Overschieten, moedertje. Maar nou, zorg ervoor dat je een goed woordje voor hem doet bij je zoon. O, de kerk heet die. Niet vergeten. Dag hoor. Nou, schiet op. Wat schrijft Louis? Je kan toch lezen? Beste ouders, we liggen in Amsterdam in het paleis voor volksvlijt. Misschien moeten we naar Zees-Vlaanderen, nu de Duitsers Antwerpen hebben gebombardeerd. Ik hoorde van Jean Zwartens dat kaplaan Odenkerken op, op sterven ligt. Dat kan toch niet waar zijn? Laat u gauw wat horen. Veel groeten aan alle bekenden, Louis. Een nee. Dat begrijp ik niet. Ik dacht je zo het gesteld worden. Hou toch uw mond. Dan niet. <lacht> Zal ik dokter Kofa uit Luik laten komen? Ik ga wel op Bedeweg naar Kevelaar. Als je twee span dan me niet zelf bent. Onze lieve vrouw kan geen twee wonderen tegelijk verrichten. Ik ga je. Dat is bekend. Het <lacht> blijft een feit dat ik de laatste tijd veel beter zing. Hmm. Als er dit keer in godsnaam maar geen requiem mis wordt. Nee, want die wordt weer net zo vaals als vroeger. Waarom? Omdat je hem dan niet zelf dirigeren kan. Goed beschouwd ben jij eigenlijk een krenk van een jongen. Tenminste een eerlijk krenk. Ja. Ja. Niks voor mij, vroemen Plaatsvervangend kapelaan. Nou, gaat u anders prima af. Zoals u zondag gepreekt hebt, ik heb nog nooit zo lachen. <lacht> Goedemorgen. Goedemorgen, dokter. Morgen, dokter. Neemt u koffie graag, Vroemer. Ja. Hoe is het nou, dokter? Best, dank u. Nee, ik bedoel met kapelaan oudekerken Oh, ja, ik kom net ben vandaan. Ik ben niet ontevreden. Dan mag mogen we weer bezoek hebben. Dat zou een wonder zijn. Natuurlijk. Als een genezing mislukt, dan is het de schuld van de dokter. En als het lukt, dan is het een wonder. Nou wat, vrouw oh, Is dat de kippensoep? Jawel. Niet te vet, niet te zout en niet te heet. Hm, maar wel lekker. Oh, ik heb trek, Katrien. Ik... ik vrek. Oh, toen maar. Dank. Oh, van, van, wie zijn die chrysanten? <laughs> zijn dalia's in waarde uit de tuin. Oh, ja, oh maar nu, nu ben ik helemaal vergeten dat er geen levende bloemen meer op het altaar staan. Oh, jawel hoor, iedere week vers. O oh ja? Wie doet dat? De kosten en wie? Zij van van de schoor. Hoe zit dat eigenlijk? Is de harmonie compleet? Nou, nee, meneer Pastoor. Door de mobilisatie met een klarinet, een tuba en een cornet. Nou, dat is niet belangrijk. Als de Turkse trom maar bezet is. Goed, dan zullen we onze kapelaan een kleine verrassing bereiden. Morgen. Een glasje coiètro? Nou, liever een elske, meneer Pastoor. Liever een elske. Je treft het, Erik. Mooi weer en geen wind. Ja, vreemd. Vreemd, Paulus, maar ik. Ik, ik wil toch maar thuis blijven. Ben je gek? De dokter vindt het goed. Kom bij een beetje frisse lucht dat je weer wat kleur krijgt. En eetlust. Ik. Ik durf niet. De straat is zo breed. Catharine en ik gaan met je mee. Hm? Ieder aan een kant. Waar is mijn jas? Hier. Dank je. Weet je wat ik doe? Ik ga alleen. Ik moet er toch weer aan wennen, Paulus, om overal alleen op af te gaan. Met je engelbewaarder, hm? Ja, ja, die hoort er nou eenmaal bij. Al is hij de laatste tijd niet erg spraakzaam geweest. Dank je, Katrien. Nou... Dan ga ik dus, mijn vriend. Bedankt.